PSV heeft zijn eerste drie punten in de Europa League binnen. De Eindhovenaren wonnen thuis met 1-0 van Legia Warschau uit Polen. Dries Mertens maakte in de 21ste minuut met een afstandsschot het winnende doelpunt. Dan nog het weer. Het is vrij helder en het koelt snel af. Vannacht liggen de minima rond 7 graden in het Middenland en er kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst zonnig, van het zuidwesten uit neemt dan de bewolking toe. In Zeeland kan een beetje regen vallen en het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Naast mij zit Bert van Sloten. Hij praat u verder bij over de miljoenennota. En ik praat nog eventjes door over die toch wel opmerkelijke brief van die hackers die ze hebben geschreven vandaag vanavond aan de Tweede Kamer. De hackers zeggen bijvoorbeeld dat er niet of onvoldoende getoetst wordt of de beloftes van ICT-bedrijven die ingehuurd worden door de overheid, of die wel realistisch zijn, en of die beloftes ook worden nagekomen. Adequate bescherming van databanken met persoonsgegevens is onvoldoende gewaarborgd. En er wordt niet nagedacht over mogelijk misbruik van Nieuwe systemen, zo staat in die brief uh, te lezen. Ze zijn een beetje terughoudend, de hackers, uh, maar ze voelen zich toch wel geroepen om deze zaken aan de kaak te stellen. Maar zeggen ze, ja, er heerst op dit moment wel een soort klimaat waarin de boodschappen worden gestraft en de betreffende departementen en bedrijven niet tot verantwoording worden geroepen. Ze zijn daarom terughoudend in het delen van informatie over de beveiligingslekken. Desalniettemin hebben ze de brief geschreven en willen ze graag een gesprek. En verder nog twee kleine berichtjes uit de begrotingen. Om te beginnen van het ministerie van Cultuur. De bezuinigingen op de publieke omroep, die van 200 miljoen euro... die blijft recht overeind staan. Dat staat nu ook definitief in de begroting. En ook nog een bericht over de sport. Het ministerie van VWS gaat namelijk de komende drie jaar per, per jaar... 10 miljoen extra uitgeven, 10 miljoen euro extra uitgeven aan sport. Dat lijkt allemaal ook uit die begroting. Het geld is al overigens afkomstig uit de staatsloterij. En het is bedoeld als extra ondersteuning. Uh, voor de breedte en de topsport. Uh, dat is het plan in ieder geval van de minister, minister Edith Schippers. En dat heeft ze eerder neergelegd in de beleidsbrief Sport en Bewegen in Olympisch perspectief. Het nieuws is dus dat er meer geld naar de sport toe gaat. Het wachten in Den Haag is op dit moment op premier Rutte. Hij heeft dus, dat zei Rudy net al, een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Maar hij moet zelf ook nog zo naar de Tweede Kamer komen. Niet vanwege het lek, maar vanwege een heel ander debat. En dan ik zal hij natuurlijk vast te zekenen een microfoon onder de neus geduwd krijgen van onze verslaggevers ter plekke.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 MKB Werkplek. Voor Generatie KPN. Langs de lijn. Met Jack van Gelder. Goedenavond. We zijn bezig aan de tweede uur van langs de lijn. PSV heeft al gewonnen van Legia Warschau met 1-0 en nu zijn twee andere Nederlandse ploegen bezig om Europees te presteren. AZ gaat het thuis doen tegen Malmö, is ongeveer anderhalf minuut aan de gang. En Fulham speelt tegen Twente. En als ik denk aan Fulham, denk ik aan Andy Houtkamp. En terecht Jack, wat is dit genieten? Ik weet niet of jij hier ooit geweest bent. Ik was hier nog nooit geweest. Ik uh, ook Veel niet. stadions gezien. Maar Craven Cottage is, is uniek. Een uh, echt oud, leuk Engels stadion. Met een huisje aan de zijkant. Uh, met een uh, terrasje. En wat bleek in 1905 toen dit stadion werd gebouwd. staat overigens 0-0. bezit voor FC Twente. Men was in 1905 toen het klaar was het stadion vergeten om kleedkamers te maken. Dus is er een huisje naast gebouwd. En daar zitten de kleedkamers nu in. Een oud stadion, helaas niet helemaal vol. Kunnen 24.000 mensen in. Ik denk dat de helft zo'n beetje aanwezig is. Boegroep van de Fulham fans. Omdat Rosales, jawel, Rosales. Hij speelt aan de rechterkant. Voorin geblesseerd op de grond ligt. En... Uh, men vindt dat er weinig aan de hand is. Hij kreeg een klein beetje een, een elleboogje van Danny Murphy. Het, Martin, het voelen van Martin Jol speelt niet echt op zijn sterkst. Mocht ik wel zeggen, zonder Damien Duff, zonder Bobby Zamora. Geen Sanderos die we nog kennen van Arsenal. Ook Aaron Hunt is er niet bij. Want de competitie is gewoon belangrijker. Aanstaande zondag, Manchester City thuis. 18e plaats in de Premier League. Men is niet blij. En dan is het allemaal leuk en aardig, zo'n Europa League. Maar de competitie is belangrijk. Voor Twente is dat anders. Rosales in de basis, geen Janko in de spits. Uh, maar Luc de Jong en aan de linkerkant Ola John. Wiens broertje hier een uh, tijdje heeft gevoetbald. Zonder erg veel succes overigens. Komt eens John dus. 0-0 de stand. We hebben hier gespeeld. Een kleine vier minuten. En uh, uh, het is wel een beetje moderne gekte hè, tegenwoordig dat dan... Uh, belangrijke spelers gespaard worden. Het is nu donderdagavond, op zondag wordt er pas ja. weer gespeeld. Je kan ook zeggen, ik ga lekker met mijn team voetballen en Natuurlijk. laat ze de ritme opdoen. En zeker uh, een team uh, als Fulham. weer veel nieuwelingen erbij dit jaar. Laat ze lekker op elkaar ingespeeld raken. Maar het is uh, gewoonte, net zoals die trainingen... die maar een kwartiertje be bezocht mogen worden. Ook allemaal van dat soort idiotigheden. Maar goed, uh, Jol heeft ervoor gekozen. En uh, gelukkig FC Twente niet. Dus ik geef FC Twente best goede kansen in deze wedstrijd. Of is het indekken van tevoren bij Jol? Wat zeg je? Of is het indekken van tevoren bij Jol? Van, uh, nee, hoor, nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. De, okay. de, dit soort wedstrijden niet. Wel in de competitie. Daar kan hij uh, alleen maar de fout in gaan. Goed. Komen straks bij je terug. Weinig geluid nog eigenlijk daar. Veel meer geluid, denk ik, in Alkmaar. Uh, Bas, uh, jij, volgens mij geef je vier tellen vooraf en gaan ze dan onmiddellijk op een trommel slaan. Die was er net nog niet. Hoeveel staat het bij AZ? 0-0. We zijn eigenlijk pas net begonnen. In deze wedstrijd vier minuutjes om precies te zijn. AZ speelt met het verwachte elftal. Waar Holmen dus weer terugkeert in de basis. Altidore en Berens. De andere aanvallers zijn de jonge Adam Maher. In de rug van Altidore speelt natuurlijk Martens nog altijd niet beschikbaar. Binnenkort een kijkoperatie aan de enkel. En hij is al een aantal weken zijn uitgeschakeld. Maar dat AZ vrolijk speelt, goed in vorm is, dat bewijzen de laatste wedstrijden. AZ dat niet alleen vier keer won, inclusief de meest recente Europa Cup wedstrijd. Maar dat deed met de doelcijfers 17 voor en 0 tegen. Dat zegt toch wel wat. En ook in deze wedstrijd wil AZ naar voren. Dat doet Paulsen nu. De linksback die graag komt. En dat ook goed kan. En wil om zijn tegenstander heen. En wil een voorzet geven. Maar dat lukt niet. De Zweden verdedigen de Zweden dus van Malmö FF. Middenmoot van de Zweedse competitie op het moment. Een ingooi door AZ inmiddels genomen via Holmen. Komt die bal dan scherp voor het doel? Daar wil Altidore wel naartoe. Maar hij lijkt zich op het laatste moment te bedenken. De bal krijgt een curve en komt in de handen van Dalin. Dat is de keeper, 25 jaar oud, van Malmö. Ik zei het is een uh, ploeg Malmö. Die in de Zweedse competitie, ze draaien wijze. die is natuurlijk wel even op weg, niet echt heeft gevonden. Staat daar echt in de middenmoot. Maar heeft bijvoorbeeld wel in de vorige ronde Glasgow Rangers uitgeschakeld. Het is dus wel een ploeg, om, hoewel het Schotse voetbal tegenwoordig ook niet zo heel veel meer voorstelt. Maar toch wel om rekening mee te houden. Ze hebben zich uiteindelijk in de voorronde van de Champions League, want daar begonnen ze, laten piepelen door Zagreb. Dat scheelde één goal die Malmö nodig had om zich voor de Champions League te plaatsen. Nou, Zagreb, dat weten we, dat zit in de pool bij Ajax. Die mogen dat dus doen. En Malmö moet genoegen nemen met dit. Namelijk de Europa League. AZ even terug nu op de eigen helft. Omdat uh, Malmö halverwege de Alkmaars helft een vrij schop krijgt. En Maher nu wijst en zegt sta ik als eenmansmuur goed. De bal gaat er overheen. Er moet gekopt worden. Dat doet AZ via Elm. Zo is de bal weer weg. En dan kan er zelfs misschien een counter gaan ontstaan als Berends de bal heeft. En Berends aan het drafje aan een loopje begint. Dat kan die aardig. Berends mag heel veel meters maken. De tegenstand grijpt eigenlijk niet in. Ze lopen wel met twee mensen mee. Maar Werens kan eigenlijk vrij makkelijk meters maken. Is dan ook slim genoeg om de bal via een tegenstander over de zijlijn te tikken. Zodat hij eigenlijk begint vlak voor de middenlijn en hij ophoudt. Nou ja, dan is hij bijna gelijk gekomen met het strafhoekgebied van de Zweden. Daar mag dan AZ een ingooi gaan nemen. Die bal gaat dan merkwaardigwijs terug. Dan komt hij in de middencirkel weer voor de voeten van Palsen. En Holmen komt naar de bal toe. Holmen krijgt de bal. Palsen loopt door. Holmen draait naar binnen toe. Zoekt naar Elthidor. Aangespeeld draait ineens weg Elthidor in het strafhoekgebied van de tegenstander. De bal gaat terug. ...naar de doelman, omdat Elton de bal niet goed kan aannemen. En dan kunnen de Zweden weer uitverdedigen. Het gebeurt na zeven minuten. AZ, zoals gezegd, de ploeg in vorm. En min of meer aan de stand verplicht. Zo voelt het toch wel om hier tegen Malmö een goed resultaat te halen. Maar 0-0 voorlopig. Gaan we weer naar bal Fulham. Uh, wij zagen net uh, in beeld uh, Ruiz op de tribune zitten. Ja, dat is toch het verhaal uh, wat over deze wedstrijd heen hangt, hè? En hij mag niet spelen, omdat hij al voor Twente Champions League heeft gespeeld. Mag je dan niet, als je naar een andere club gaat, voor die club Europa League spelen? Pas na de winterstop. En men hoopt een beetje dat Fulham die winterstop haalt. 0-0 stand. Ola John is weg. Ola John heeft de bal. Kan hem gaan schieten. Legt hem voor zijn linker. Dan weer voor zijn rechter. En zijn schot komt in de handen terecht van Mark Schwarzer. De Australiër bijna 39 op 6 oktober. Prachtige datum. Datum van de sterke. Is hij geboren en ook jarig. Wordt dan 39. De Australische keeper van Fulham. Uh, eerste actie eigenlijk richting een van de beide doelen was dit van Ola John. En uh, uh, Ruiz zit in dat uh, Craven Cottage wat ik net uh, uh, beschreef. Uh, op een uh, balkonnetje te kijken en mag dus niet meedoen. Uh, Maakte dus zijn debuut afgelopen weekend tegen Blackburn. Terwijl nu een uh, schot via de verdediging van het agent over de afgelopen gaat via Cornelissen. Waar de eerste hoekschop een uh, feit is. Uh, nog even vooral Ruiz afmaken. Speelde uh, uh, zijn debuut niet best. De eerste helft uh, werd in de tweede helft vervangen. Door Moussa en Belen die nu wel vanaf het begin... Uh, ...staat de Belg-ex-AZ. en uh, Daar is men heel blij mee. En Martin Jol heeft uh, gisteren op de persconferentie... ...Rubis aan alle kanten verdedigd... ...dat het misschien wel de beste voetballer is... ...die het uh, afgelopen vijf jaar op de Nederlandse velden heeft rondgelopen... ...en allemaal dat soort zaken. Dat is echt uh, indekken geweest. Daar is het uh, eerste schot richting het doel... ...maar compleet gemist door Clint Dempsey, de Amerikaan. En dan kan uh, Twente er snel uitkomen aan de linkerkant met Ola John. Ola John houdt de bal even uh, voor zich, zeg maar... ...maar wordt uh, door Kasami, een Zwitser... Over de zijlijn getikt. De bal dan niet Ola John. En John mag gooien. Doet dat naar Ver. Leroy Ver kan de bal niet onder controle krijgen. En dan neemt uh, uh, Fulham over. Met uh, onder andere Hangeland de Noor. De bal gaat de diepte in naar Andy Johnson. Maar uh, Johnson kan de bal niet onder controle krijgen. Omdat hij goed verdedigd wordt door Peter Wisserof. En Twente gaat in de aanval. Gespeeld 10 minuten. Precies. Stand 0-0. Een uh, pittig spelend Fulham. Nog geen kaarten. Maar uh, heel veel overtreden. ...hebben ze tot nu toe nodig tegen de kleine mannetjes van FC Twente. 0-0 de stand. En dan bent u terug in Alkmaar. AZ dat speelt tegen Malmö dat inmiddels al 9 minuten en 24 seconden doet. 0-0 stand ook hier. En het balbezit voor de Zweden via Ranegi, een van de twee spitsen. Een van de nieuwe mensen ook die gekocht werd van een andere Zweedse club, Hekken. En daar heel makkelijk scoorde. 18 goals in 22 wedstrijden. Dat zijn toch getallen waar je mee thuis kan komen. En hij is voor een astronomisch recordbedrag. Dat is in Zweden nog wel te overzien, maar top. Voor een behoorlijk bedrag naar Malmö gekomen om hier dan de goals te gaan maken. Hij zet de aanval op en ziet uiteindelijk dat zijn ploeg er een hoekschop aan overhoudt. Tot groot genoegen van de Zweedse fans. Er is een vakvol. Het stadion zit overigens behoorlijk vol. Ik zag net op de televisiebeelden van PSV. Daar viel dat niet mee. Maar hier is het stadion toch nog wel, ik denk, voor drie kwart gevuld. Maar het vak van de Zweden zit bomvol. Die hebben het voorlopig goed naar de zin. Zien aan de overkant van het veld dan nu de hoekschop. En dus maar letten op die Ranegi. Die is 1,96 meter. En moet dus in de gaten worden gehouden. Komt de bal op zijn hoofd? Nee, die wordt weggekopt door, ik denk, Elm. En dan kan AC het uitverdedigen. Nou ja, dat zou het graag willen. Want de bal ploft meteen weer voor de voeten van Zweedse voetballers. Dan moet Berens mee verdedigen. Dat doet hij naar behoren. Die ontfutselt zijn tegenstander de bal. En dan moet Holman Pasen op Eltidoor En moet Eltidoor sprinten de diepte in. Dat had je dan eigenlijk liever andersom gezien. Want met de snelheid die Holman of desnoods Berens zou hebben gehad, was dat kansrijk geweest. Dat was het nu eigenlijk niet. Omdat Eltidoor Duummaal dat die startte eigenlijk al een halve meter achterstand had op de centrale verdediger van Malmö. Kortom mogelijkheid, maar niet tot volwassenheid, niet tot kans gekomen. En dus verkeken voor AZ Verbeek is erbij gaan staan. Gerritjan Verbeek. Dan ziet dat zij ploegen ingooi mag nemen aan de linkerkant van het veld, vlak voor zijn neus eigenlijk, waar Paulsen. de bal gaat gooien naar Holmen. Die kaatst hem terug. Weinig ruimte. Zweden zitten er nu fel op. Ranegi, daar is hij weer. Komt nu storen ook op mensen achterin bij AZ. Dan gaat de bal via Elm terug naar de laatste lijden. Mag Marcel het aan de andere kant proberen op te knappen. Echt Echte grote kans heeft AZ nog niet gekregen. Dat geldt overigens ook voor de tegenstander. Het enige dreigende moment was eigenlijk dat moment van zo even. Dat dus niet echt iets werd. Oh, dit is mooi. Elm met één beweging. Tweemaal kwijt. Buitenkant van de rechter wil hij dan Pasen naar de rechterkant. Daar staat Berends wel klaar. Maar in plaats van de buitenkant wordt het eigenlijk een soort puntertje krijgt de bal niet de gewenste curve mee en belandt hij tussen doelpaal en cornervlag over de achterlijn En mag Dalien, de doelman van Malmö, een doeltrap gaan nemen. Het gebeurt allemaal in de twaalfde minuut van de wedstrijd in Alkmaar waar het nog 0-0 is bij AZ Malmö. In Londen, 13 minuten bijna gespeeld, ook 0-0. Fulham tegen FC Twente. Uh, Fulham ietsje sterker in deze fase van de wedstrijd. Heeft twee corners mogen nemen, maar weinig gevaar heeft het opgeleverd... richting het doel van Of De inborp nu voor FC Twente uh, wordt naar voren gegooid richting Ola John. Die kan niet aan de bal komen. En dan wordt de bal teruggespeeld door de verdediging. Door uh, een andere bekende uh, uh, uit Nederland nog, uh, Zdenek Grigera. die hier in uh, de verdediging voetbalt. En de bal gaat naar Dembele. Dembele op snelheid, zoals we hem kennen. Een beetje... Aan de linkerkant spelen. Het speelt de bal dan in de voeten uh, van Dempsey. Dempsey, Dempsey schiet. Oh, moeizame redding van Michailov. Maar wel een goede redding met de rechterarm. Uh, de rebound kan niet worden ingetikt door Johnson. En dus komt uh, Twente daar goed weg door de uitstekende redding meer. Zoals altijd eigenlijk van Michailov. Die uh, in het doel staat uh, bij FC Twente uiteraard. Balbezit uh, voor Steve Sedwall. De centrale verdediger kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Uh, weinig. Dus gaat de bal even breed naar Grigera. Uh, bal helemaal terug in het uh, team van, uh, uh, van uh, Fulham, van Martin Jol. En dan kan er opgebouwd gaan worden... Dus even kijken we hoe die opbouw gaat plaatsvinden. Nou, niet echt overduidelijk. De bal gaat naar de rechterkant. Waar Grigera de bal weer krijgt. En speelt hem weer helemaal terug. Naar de andere buitenander van Vulham. Brede, Hangerland. Die gaat in de diepte zoeken op zijn Engels. bal richting de opkomende linksback Briggs. Maar daar zit Rosales tussen. Speelt de bal naar Cornelissen. Moeizaam. Cornelissen terug naar aanvoerder Wissgrove. Wissgrove naar Rosales. Die aan de rechterkant speelt. Men had een beetje Bayrami daar verwacht. Maar Rosales... Douglas is een wat meer verdedigend ingestelde speler, terwijl een prachtige beweging is van Dembele. belen overstapje van Kassami. maar dan is het bal verlies, komt Douglas er hard uit. Hij kan de bal oppikken, raakt geblesseerd en dan wil ver de bal over de zijlijn spelen. Douglas is uh, licht op de grond en dan moet de bal nu wel over de zijlijn worden gespeeld. Dat doet uh, Vullum dan ook, nee doen ze niet. Het spel gaat verder omdat Douglas moeizaam overeind kruipt. En dan uh, zegt Fulham, Kijk eens wat de aansteller die uh, Douglas is. En Douglas, kijk. Ja, een beetje hebben ze wel gelijk. Want opeens kan hij uh, uh, weer hard gaan lopen en probeert de bal terug te krijgen. Uh, bal bezit nog altijd voor Fulham. Wat opwinding met wat blessures. Van uh, Twente kant waarvan men vindt dat het aansteller Ritus is. Maar uh, het staat nog altijd 0-0. Precies een kwartier gespeeld. Foelum FC Twente. 0-0 bij AZ tegen Malmö. Na een klein kwartier de druk van AZ neemt wat toe. Er komen Hoekschoppen, nu de tweede in korte tijd. En er is omsingelingsvoetbal geweest. En eigenlijk komen de Zweden nauwelijks nog van de eigen helft af. Is het dan wachten op een treffer? Dat zou maar zo kunnen. De Hoekschop is een hele scherpe indraaiende bal. Maar je kan het ook overdrijven. Dat doet mooi Sander die tot mijn stomme verbazing daar trouwens Hoekschoppen neemt. Vanaf de rechterkant, daar kan je ze wel aardig indraaien. Maar het lijkt mij handig om hem bijvoorbeeld nog bij de luchtmacht toe te voegen. Daar kiest Verbeek niet voor. Maar deze was dus veel te scherp en belandt in het zijnet. Doeltrap voor Malmö. Van Beek zal ongetwijfeld denken dat hij met nou ja, Wermbloom, die dat bewezen heeft de laatste tijd. En met door natuurlijk koppers genoeg heeft om daar uh, voor gevaar te zorgen. De doelman van Malmö wuift verdedigers weg. Andersson en Jansson dachten wij bieden ons even aan voor een korte bal. Dat durft men daar niet aan. En dus komt er een lange trap die dan op het middenveld moet worden verwerkt. Door de mensen die daarvoor zijn aangenomen. Wilton, een van de Brazilianen. Het zijn er twee in dit elftal. Die neemt aan, die krijgt een tikje ook. En op het uh, randje van de middencirkel komt er dan een vrije schop voor Malmö. Die inmiddels kort is genomen met Pekalski en Vielton die elkaar de bal toespelen. Dan wordt de diepte gezocht bij Ranegi, Maar dat heeft AZ snel doorzien. En AZ wil openen naar uh, Josie Altidor. Die wordt makkelijk eigenlijk van de bal gezet door de verdediging van Malmö. Omdat hij eigenlijk stilstaat, wacht tot de bal komt in plaats van de stap naar de bal toe doet. Even verderop probeert AZ de bal te heroveren. Slaagt het daarin. Wordt er een overtreding gemaakt door uh, Pekalski die dan een gele kaart krijgt. Ook de eerste gele kaart van deze wedstrijd. En het levert AZ dan een vrije schop op. Vlak voordat de middenlijn in zich komt het duel dat hij daar aangaat met Wernbloom. Het is voor Wermbloom, wat natuurlijk voor Elm ook geldt. De twee Zweden bij AZ. Een feest der herkenning. Want zij zien natuurlijk veel landgenoten vandaag terug. Een aantal van de jongens die hier bij Malmö in het veld staan. Net als Elm en Wernbloom, zijn ook mensen die elkaar van, zeker vroeger kennen uit jong Zweden. Kortom, handjes schudden vooraf en handjes schudden na aflopen. Wie weet nog even de koek in als er tijd voor is. Maar nu even geen vrienden. Want zo hoort het dan ook. 16 minuten ruim. Een diepe bal van Viergever. Altidore de lucht in. Maar kan hij bij de bal komen? Die wordt opgevangen door Elm. Elm naar Holmen. Draait weg van de tegenstander. Komt eigenlijk half ten val. Houdt balbezit. Geeft hem aan de linkerkant. Krijgt applaus. Krijgt de bal terug ook. Holmen moet een voorzet geven nu. Daar is Altidore. Een hakje. Daar is Maher. Maar die kan net niet schieten. Omdat het hakje van Altidore wel aardig is. Maar Adam Maher daar niet op rekende. En dus niet tot een uithaal kan komen. Maar voor de zoveelste keer onderstreept de druk van AZ neemt wat toe. De ploeg uit Alkmaar wordt wat sterker, wordt wat dreigender, maar het is nog 0-0 na 17 minuten. Ook 17 minuten ruim gespeeld in uh, Londen bij Fulham FC Twente 0 0 De stand. Uh, een belangrijk feitje: uh, de gele kaart voor Zdenek Grigera. De ex-IS de Tsjech die uh, een overtreding maakt. Een van de vele overtredingen van Fulham. Fulham dat hard speelt tegen FC Twente 0 0 dus. uh, Maar Grigera met de gele kaart. Uh, opvallend overigens: uh, ja, waar speelt hij precies? Hij speelt nu aan de rechterkant als rechtsback. Uh, stond opgesteld eigenlijk als centrale verdediger, maar hij doet het als uh, rechtsback. Om de gevaarlijke Ola John uh, op te vangen. Over oh, de slechte paas van Team Dalli. En daar komt het doelpunt. Jongen, jongen, jongen. Geef hem maar weg. Je kunt hem ook gewoon zelf in het doel schieten. Het is het doelpunt van Andy Johnson. naar de ongelofelijke blunder van Team Dalli. Die als links de bal zomaar. We leren dat bij de F'jes niet door het midden spelen. Hij speelt hem zo in de voeten van Andy Johnson. En Johnson heeft geen moeite om Michailov te passeren. Ja, als je het zo doet, jongen, jongen, jongen, dan kun je echt net zo goed ophouden met voetballen. Echt door het midden speelt hij hem terug. En dan is er niets meer aan te doen. En ja, geen houden meer aan. En staat Fulham door die blunder, de grote blunder, ik kan niet anders zeggen, van Team Dali. Zomaar met 1-0 voor, volkomen onverdiend en onverdiend vol om te recht want ja het is een gelijk opgaande strijd geen kans aan beide kanten en dan uh, dit ja het is balen voor Tiendali. Natuurlijk, je doet het niet expres. Maar een beetje nadenken bij dat soort ballen, dat hoort er toch ook bij. Goed, 1-0 achter FC Twente. FC Twente moeten dus tegenaan. Nu via Cornelissen en Wissgrove. Wissgrove die de bal naar Douglas speelt. Douglas gaat uh, niet meer kijken naar Daly, Want die slaat die over. Bal terug naar Wissgrove. 1-0 achter FC Twente. Na 9,5 minuut tegen Vrolum zijn foutje van uh, Tindalli. als ik Andy goed beluister daar. Uh, AZ 0-0 tegen Malmö, 19e minuut. En het balbezit voor de ploeg uit Alkmaar via 4-gever. Centraal achterin altijd weer aan de zijde van Moisande die nu de bal krijgt. Met tijd en weilen leek te worden uitgevloten door de Zweedse fans. Wellicht heeft dat mee te maken met het feit dat hij Finn is. Dat zou maar zo kunnen. De Zweden nemen in ieder geval de bal over. Er is eigenlijk weinig beweging nu voorin. De enige man die dat probeert is Hamad. Dat is een speler van Jong Zweden, overigens 20 jaar oud. Past die aan de rechterkant van het middenveld speelt, die wordt niet bereikt. AZ neemt over, Holman gaat schieten van afstand, maar raakt de bal helemaal verkeerd. Maar dan ook echt helemaal. En, nou ja, vrije schietkant wilde ik zeggen, is het ook niet echt. Hij staat recht voor het doel op een meter of twintig. En wil eigenlijk onze tegenstander heen draaien en meteen de bal een loei geven. Maar staat eigenlijk een beetje op het verkeerde been en maait half langs de bal heen. Het ziet er wat onhandig uit. is een doeltrap voor Malmö... In een fase in de wedstrijd waarin AZ dus wel wat druk zet. De tegenstander wat terugduwt. Maar er niet in slaagt om echt grote kansen te krijgen. Dat moment van Maher zo even was nog wel aardig. Maar hij kwam dus niet tot een schot. Het zag er hooguit dreigend uit. Maar wel weer de bal voor AZ. Weer een diepe bal. Elte door neemt hem slordig aan op de borst. Laat hem van zijn borst afspringen. Zo is het overnemen voor de Zweden eigenlijk makkelijk. Via Ricardinho. Ook een Braziliaan. Speelt linksback. Uitbraak in de kiem gesmoord. Opnieuw AZ. Via Elm nu in volle pas naar voren, in volle galop. Zijn de mensen mee? Nou ja, wel zeker zo. Aan die rechterkant met Berends en ook Marcellus die er nu overheen komt. En dan komt er een kort 1-2 met Elm. Loopt Berends naar binnen, zoekt die ruimte om te schieten of om te pasen. De bal gaat er overheen aan de andere kant naar Holmen. Die op het punt van het strafflopgebied aan de linkerkant staat. Daar even halt houdt en zegt: Maar Her staat vrij. Kun je schieten, maar Dat wil hij met de buitenkant van de rechter doen. Maar daar ontbreekt eigenlijk de ruimte voor. Uitverdedigen van de Zweden zwak. Dan komt die bal opnieuw via Wermbloom ingespeeld. Komt voor de voeten van Altie door, maar die staat 20 meter van het doel. Maar wat zegt dat? Wat een waanzinnige goal! Wat een waanzinnige goal van de Amerikaan. Want hij staat ver, hoor. Hij staat zeker 20 meter van het doel. En hij staat er met zijn rug naartoe, maar hij doet een stapje opzij en kijkt en denkt: ik schiet gewoon en schiet de bal in de kruising. Wat een veerhaloos doelpunt! Magnifiek geschoten door Josie Eltdor. Kwart wedstrijd gespeeld, 21 minuten en AZ op 1-0 tegen Malmo. En dat staat voor hem ook, heeft een vrije trap. kwal voor doel. moeizaam weggekopt uit de verdediging door Willem Janssen en Douglas. En Douglas zegt, hij kreeg een duw, Maar daar trapte de scheidsrechter niet in. Scheidsrechter D'Amato uit Italië. 1-0. Doelpunt voor Fulham. Gescoord door Andrew Johnson. Na een matige paas van Tindalli. Uh, het is uh, balbezit voor de Engelsen. Die uh, voelen dat er meer in zit. Omdat uh, ja, Twente oogt als een aangeslagen bokser. Maar dan heeft, uh, Michael of de bal en schiet hem uh, snel naar voren. Naar Willem Janssen. Willem Janss als uh, aanvallende middenvelder. Uh, of het is... Luc de Jong in dit geval. Willem Janssen speelt als aanvallende middenvelder. En Wout Brama moet de verdedigende middenvelder zijn. En dan schakelaar is ver op datzelfde middenveld. Bal gaat de diepte in op zijn Engels. Wordt weggekocht door Douglas. Maar weer opgevangen door Clint Dempsey, de Amerikaan. En landgenoot dus van Eltidoor van AZ. Bal naar de rechterkant. Goeie voorzet. Maar daar komt Michael weer uit zijn doel. Doet dat goed, moet hem snel meegeven aan Rosales. Doet dat ook. Rosales houdt de bal wat lang bij zich. Zoekt naar de linkerkant. Maar daar staat niemand vrij. Dus speelt hij hem de diepte in. Een beetje blinde diepte in de richting Willem Jansen. Maar die kan er niet bij. bal terug naar Schwartzer. Die de bal naar voren ramt. Uh, op de borst van Dempsey. En de bal gaat naar Grigera. Terug naar Dempsey. Aan de rechterkant van het veld. Halverwege de twente Held Gaat hij wat meters nog lopen. Wordt opgevangen door Tien Op het punt van strafschopgebied. Ook John helpt mee verdedigen. Dus moet de bal eventjes terug. Komt bij aanvoerder Murphy terecht. Murphy naar Briggs. Altijd opkomende linksback. Speelt hem naar Johnson. De doelpunt te maken. Terug naar Briggs. Een beetje achter de bal gespeeld. Maar toch nog binnengehouden door de linksback. Speelt hem terug naar Johnson. Johnson kijkt waar hij medespelers kan vinden. Waar is Dembele? Die staat in de dekking. Dus gaat het via Grigera En uh, Murphy. Murphy naar voor uh, die bal naar Dempsey. Dempsey uh, weer terug. En probeert dan aan de linkerkant aan te spelen. Uh, Kasami. Maar die glijdt even weg. Bal over de achterlijn. Voel hem sterker. Voel hem voor. 24 minuten gespeeld. 1-0 tegen Twente. Vrij schop voor AZ dat met 1-0 voor staat na die knal van Altidore zo even. Nu een overtreding op Berends op 3 meter buiten het strafschopgebied. Recht voor het doel. Elm heeft de bal klaargelegd. En wat doet Elm? Er staat een muur van de Zweden. Dat zijn er vijf. Daar staan er nu aan weerszijde ook eentje van AZ bij. Dus dat betekent dat Elm een vrij ruime muur heeft om de bal overheen te schieten. Wat doet Elm? Daar komt de aanloop en de bal gaat een meter over. Het is niet altijd raak. Hij heeft natuurlijk meermalen bewezen, deze Zweedse middenvelder, dat hij dit kan, dat hij dit goed beheerst. Maar ja, het is niet altijd feest. Die goal van goede dag. dat was wel een feest. Wat een onwaarschijnlijke knal. Voor het geval de box uit uw radio zijn gesprongen, mijn excuses. Maar uh, als je zo wegdraait en kort eigenlijk met de tegenstander in je rug, denkt: Nou, ik schiet maar eens vanaf uh, minimaal nou, ja, 3, 4, 25 meter. En de bal gaat met een streep snoeihard in de kruising. Dan uh, mag je daar wel even voor applaudisseren. Hebben de Zweden nog zin om wat te doen? Nou ja, zin wel denk ik. Maar Larsson die wel achter de bal aanloopt wordt vrij makkelijk van de bal gezet door 4-gever. Zo heeft de AZ de bal alweer terug. Dan mag het via Elmen. De linkerkant Palsen gaan uitverdedigen. De diepe bal naar Holmen. Draaft weer als een uh, dolle, zoals hij dat graag doet. Natuurlijk afgelopen weekend niet in de basis nadat hij met Australië had gespeeld in Saoedi-Arabië. Eerst nog even naar Australië vloog. Toen naar Saoedi-Arabië met veel vertraging. En daar in 47 graden nog even een wedstrijdje spelen. Hij kwam 4 kilo lichter terug, dus toen maar even niet. Maar hij is weer hersteld, Brett Holman. En is uh, waardevol voor AZ. Aanval van de Zweden, voor zover ervan mag spreken. Op de achtergrond loopt Spaak. AZ heeft de bal weer terug. Via Moisander, mag het weer gaan bouwen aan de volgende aanval. De zaakjes onder controle voorlopig in Alkmaar. Waar AZ met 1-0 voor staat tegen de Zweden van Malmö FF. De volum van Martin Jol staat met 1-0 voor tegen FC Twente. Van Ko Adriaanse, die uh, vroeger uh, nog wel met en tegen elkaar hebben gespeeld. Met uh, onder andere, waren niet uh, de allergrootste vrienden. En dat bleek ook. Nu is bal bezit voor FC Twente via Wout Brahma. Maar er staat niemand vrij, dus moet hij even terug naar Cornelissen. Uh, doelpunt van uh, Johnson. En uh, dat is de voorsprong dus voor Fulham. Als ver de bal even kaatst met Brama. Brama zoekt aan de rechterkant Willem Jansen. Vindt Willem Jansen. Jansen moet terug omdat hij tussen twee mannen in staat. Terug naar Brama. Brama dan naar de zijlijn. Naar Cornelissen. Moeizaam aangespeeld. Cornelissen bal kwijt. En de aardige actie van Clint Dempsey. Ja, ze mogen dan uh, met uh, wat, uh, zeg maar, tweede keusspelers spelen. Maar die kunnen er ook uh, best wel een houtje van. Als het balbezit is voor Chris Beard. De normaal gesproken Back, maar hij speelt nu centraal en Rigueira speelt rechtsback. Nu is er een kleine overtreding gemaakt... Op Kasami, de Zwitser. En dus een vrije trap precies op de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Als die vrije trap genomen gaat worden door aanvoerder Murphy. Murphy kijkt in de diepte. Er staan niet al te veel mensen. Bal gaat hoog. Diezelfde diepte in en kan niet door Clint Dempsey worden gehaald. En dan lijkt hem over de zijlijn. Inderdaad, bal over de zijlijn. Tim Cornelissen wil hem snel pakken. Dempsey loopt wat in de weg. En Cornelissen gooit. 27 minuten gespeeld. Twente begint eventjes bij te komen van die schrikt na die slechte paas van uh, Tindalli. Waardoor het 1-0 werd via Andy Johnson. En nu gaat uh, Twente in de aanval. Via Ole John aan de linkerkant van het veld. Met Kriegera tegenover zich. Moet Kriegera eigenlijk een beetje uitdagen. Uh, en het uh, in de problemen brengen. Omdat Kriegera uh, al een gele kaart uh, krijgt, maar, heeft gekregen. Maar dan is er een uh, uh, buitenspel geconstateerd voor Fulham. En gaat de uh, aanval snel naar de linkerkant. Kijken wat uh, John kan. Speelt uh, tussen twee man in uh, ver aan. En dan gaat de bal terug naar Tindalli. Tindalli. Naar Douglas. Douglas balde diept in. Willem Jans probeert hem door te spelen naar Luc de Jong. Lukt niet. Het lukt uh, zoals zoveel niet lukt bij FC Twente tot nu toe. In de eerste 28 minuten van de wedstrijd. Vulham FC Twente 1-0. Het is uh, twee minuten, bijna drie minuten zelfs, over half tien. Maar. We zijn nog op tijd voor het nieuws, want uh, we zijn nooit te laat voor het nieuws, toch Bert? We zijn absoluut nooit te laat. Altijd op tijd hier op deze zender. Het kabinet wil aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn uit het basispakket halen. Blijkt uit de begroting die voortijdig openbaar is geworden. In de begroting staat verder onder meer dat Defensie door de bezuinigingen volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. In het buitenlandsbeleid komt meer dan vroeger het Nederlands belang centraal te staan. En er wordt minder geld uitgetrokken voor noodhulp en Nederlandse gevangenen in het buitenland krijgen minder aandacht. Het kabinet besteedt verder eenmalig 300.000 euro... voor de vernieuwing en de uitbreiding van de website van het Koninklijk Huis. En op dat laatste bericht wordt ongelooflijk veel op Twitter gereageerd. Mensen vinden dat bedrag een tikje aan de hoge kant... en heel veel mensen denken dat ze het voor veel minder geld ook kunnen doen. Heb ik nog twee berichten wat betreft de sport uit de begroting van VWS. Per 1 januari start het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Dat betekent geen sportcomplexen meer aan de rand van dorpen en gemeenten. Maar iedereen krijgt de mogelijkheid om in de buurt aan sport te doen... Er komen veel meer combinatiefunctionarissen. Dat zijn mensen die ook iets anders kunnen doen, maar zich ook met sport bezighouden. En het tweede is dat mensen die geweld plegen tegen officials... bijvoorbeeld op het voetbalveld, tegen scheidsrechters met name... die kunnen rekenen op zwaardere straffen. De uitvoering van het actieplan naar een veiliger sportklimaat... zo heet dat in ambtelijke taal, komt tot en met 2017... Eh, tot en met 2016 overigens, komt daar 7 miljoen euro voor beschikbaar. Lek op stuk, dat is de bedoeling daar. Ja, ik zit even te luisteren, want uh, dat lik op stuk. Is er eigenlijk al bij het amateurvoetbal. Waar uh, in de eerste twee weken van het amateurvoetbal. Uh, al geweldige straffen zijn uitgesproken. vanwege molestatie van scheidsrechters. Ja, en zelfs voor mensen die, uh, laten we zeggen, niet op de spelerskaart stonden. Want Barendrecht is geloof ik 10 punten ontnam. Ja, maar die hadden een onrechtmatige. Die speler een onregelmatige speler, uh, uh, inderdaad. Maar goed, lik op stuk. Bert, ik ga me niet bemoeien met politiek. Ik ja, Met me Ja, wel, doen we wel. Uh, we zitten hier te kijken, wat wil je eerst? Wil je AZ of wil je Twente? Ik vind Twente wel leuk. Gaan we naar Twente? Gaan we naar Andy Houtkamp. 1-0 nog altijd voor Vullum. maar Twente, Ik vind Twente ook heel leuk, maar... Uh... Nu de eerste 30 minuten van de wedstrijd. Uh, spelen ze nog niet zoals het uh, hoort, zoals ze kunnen spelen. Want Fulham is een aardige ploeg, maar wel de nummer 18 van de Premier League. Oké, okay, het is de Premier League en ze hebben goede voetballers. Natuurlijk met uh, Dembele, met Dempsey en met Johnson. Dat zijn allemaal goede voetballers. Maar zo groot is het verschil niet. Maar in aanvallend opzicht, daar waar Co-Adriaanse aanvallend uh, voetbal predigt, komt uh, Twente er niet aan. Speelt wat slordig af en toe. Balbezit ook weer voor Fulham via Beert. De linksback, uh, Briggs moet ik zeggen. Die speelt de bal. Uh, Even breed naar Hagerland, Hangerland en dan gaat de bal naar de rechterkant, naar Beert. Beert, Chris Beert gaat over de middenlijn, speelt hem naar Grigera. Grigera bal de diepte in, maar die bal komt niet aan, gaat via Brama over de zijlijn. Ja, zo hebben we alweer 31 minuten gespeeld bij Fulham tegen... Uh, uh... FC Twente, kijk even, omdat er hens wordt gemaakt, duidelijk hens, door Andrew Johnson, maar dat wordt niet uh, gegeven. Hij mag in balbezit blijven, is nu bij de achterlijn, moet de bal terugspelen, doet dat op Grigera. Grigera weer helemaal terug naar Clint Dempsey en Danny Murphy, Murphy bal naar voren. Maar dan uh, gaat de bal over de achterlijn, mag Michailov de bal weer in het spel gaan brengen. Staat het hier in 31 minuten spelen, 1-0 voor Fulham tegen Twente. En wij gaan weer uh, naar uh, de andere wedstrijd in Alkmaar, AZ Malmö, tussenstand 1-0 Bas ongewijzigd. Ja, nog wel. Maar de bal gaat op de stip. En dus is er een beste kans voor AZ om de stand naar 2-0 te tillen. Want AZ krijgt een penalty. Berens hem als je dat zo mag noemen. Die gaat langs Ricardinho, die nog aan de scheidsrechter uitlegt. Van ja, ik tik hem dan misschien wel aan, maar ik doe het er in ieder geval buiten. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft ook, die linksback. Hij krijgt een geel voor. Maar de scheidsrechter die aan de andere kant van het strafgebied staat... en dat misschien niet even goed heeft gezien. Zijn grensrechter over staat goed. De 78 e official moet dat ook gezien hebben. Want het gebeurde voor zijn neus. Maar die mag daarmee weer misschien niks over zeggen. Ik denk dat het er buiten is. Maar ja, hij ligt op de stip. Elm heeft hem klaargelegd. En na 31 minuten voetballen kan hij het buitenkansje, want dat is het dan, benutten. De doelman wil nog niet heel erg meewerken van Malmö. Dalin gaat nog even een slokje water drinken. En zegt ik ga naast mijn doel staan. Als ik Elm was zou ik zeggen prima. Dat maakt mij niet uit. Dan wordt het alleen maar makkelijker van. Dan gaat de doelman nog klagen bij de scheidsrechter. Kroaat is dat vanavond... En zegt hij, de bal ligt niet op de stip. De scheidsrechter weigert zelfs maar met de doelman in contact te komen. Loopt dan nu stuurs bij weg. En gaat wat andere Zweedse spelers nu uh, vertellen dat ze uit het strafhofgebied moeten. Nou, dat doen ze dan, maar ze lopen achteruit dan expres weer tegen Altidor op. Zo wordt het wat onvriendelijk. Frustratie bij de Zweden is dus begrijpelijk. Want ik denk echt dat Ricardinho de overtreding buiten het strafhofgebied maakt. De keeper nu door de scheidsrechter de straffen toegesproken. En hij zegt, jij gaat nu op je lijn staan, want anders word ik nog bozer. Hij heeft zijn handen er plotseling meer dan vol aan. De referee, maar blijft koel. Cool. Het is waar zetten te hopen dat Elm dat ook doet. Want we zijn inmiddels een minuut verder. En die bal ligt dan een poosje klaar. Nu mag de Adel komen. Elm, Elm, Elm, 2-0. Hij doet het hoog, hij doet het hard. Hij doet het met risico. Want als de bal ver van de grond komt en bijna in het tak van het doel wijkt. Dan weet je dat hij ook over kan. Als het net even tegen zit. De doelman is volstrekt geklopt. En Elm zet AZ tegen Malmö op 2-0. Nou, nogmaals het Heel makkelijk en onterecht gegeven penalty. Nou, dan is het uh, hoog tijd dat uh, FC Twente ook wat gaat doen als AZ het goed doet. En Alkmaar moet uh, Twente het nu uh, maar in Londen gaan doen. We hebben net een goede kans gezien. Een uh, voorzet van Rosales en Luc de Jong die vrij mocht inkoppen. En Schwarzer tot uh, een goede redding uh, dwong. Maar helaas, voor FC Twente ging die bal er dus niet in. Cornelis heeft de bal op de middenlijn. Speelt hem naar Rosales. Rosales, armpjes wijd van waar moet ik naartoe. Gaat terug naar Wischof 1-0. Fulham leidt tegen FC Twente. Nog een uh, dikke 10 minuten in de eerste helft. Als uh, Douglas de bal heeft en hem naar Ola John speelt. Ola John nog weinig van gezien. Aan de linkerkant raakt de bal ook nu weer meteen kwijt. En dan uh, is het uh, het overnemen. Aardige beweging overigens van uh, Steve Sitwell. Maar dan een uh, overtreding geconstateerd van Cornelis. Die moet uh, niet al te boos doen... Want anders krijgt hij een gele kaart van de scheidsrechter omdat hij net ook al een overtreding maakte op de opkomende uh, bricks. En uh, dan is de vrije trap gewoon voor de aanvoerder, voor Danny Murphy. Danny Murphy gaat eens uh, om zich heen kijken. Engel, Engelse speler, een van de... Uh, zes Engelse spelers in dit team uh, duurt even lang voordat hij hem speelt. Maar dan speelt hij hem ook naar Briggs aan de linkerkant. Briggs met uh, Rosales tegenover zich. Uh, bewegingen van de grote, sterke verdediger. Hij gaat er langs. Hij schiet de bal uh, richting het doel. Maar gaat de metering 3-4 naast het doel van Michailov. Die één keer dus naar het uh, net moest gaan. Omdat het doelpunt werd gescoord. Andy Johnson uh, na de fout van Tindalli 1-0. Nog altijd de stand bij Fulham FC Twente na 35 minuten spelen. Heeft AZ de buiten al binnen? Is dan in Alkmaar de vraag bij AZ Malmö. Na 34 minuten voetballen nu 2-0 Altidor en de strafschop zijn even door Elm binnengeschoten. geschoten zorgt voor de goals en dat oog dus allemaal vrij plezierig. Berends weer langs de tegenstander en nu krijgt Berends geel omdat hij naar de grond gaat en in de ogen van de scheidsrechter dan theater maakt en een zwalbe. Daarvoor wordt hij dan bestraft. Dat is de derde gele kaart van de wedstrijd, de eerste voor AZ. Vrij schop uitraakt ook voor de tegenstander. De herhaling wijst uit dat Berends inderdaad niet echt geraakt wordt daar door Doermas. De linkermiddelvelder van de Zweden. En met nog 10 minuten gaan in deze eerste helft een Zweedse vrije schop. En dat gebeurt dan een uh, meter of 5 over de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Er staan er twee klaar in het strafhofgebied: Larsson en Ranegi, de twee spitsen. De een klein, de ander groot. Larsson is vooral snel. Heeft dat nog niet echt kunnen demonstreren trouwens. En nu ook niet, want de vrije schop van de... Malmö wordt wel heel slecht, heel slordig, zonder al te veel overleg genomen. En meteen weer ingeleverd bij AZ dat via Elm de bal heeft. En naar de rechterkant Marcellus aanspeelt. Meter of tien voor de middenlijn. Rolt dan nu de bal overheen. De voeten van Maher aan de rechterkant loopt de aanval verder. Berens krijgt de bal wat achter zich gespeeld. De verdediging van Malmö grijpt eigenlijk maar half in. Met een boogje wordt de bal dan naar de andere kant gespeeld. Over het eigen strafgroepgebied heen. Dat is gevaarlijk, maar het loopt goed af. En via Hamad... Mag Malmö gaan uitverdedigen. Slordig balverlies dan weer. Omdat Vincent, een deen, die rechtsback is. De bal over de zijlijn loopt. En dan komt er voor AZ misschien meteen een mogelijkheid. Als Paulsen de bal gaat voorzetten. Maar daar het been raakt van een van de Zweedse verdedigers. 9 minuten en 30 seconden nog in de eerste helft. AZ staat op 2-0 tegen Malmö. Altidor en Elm maakt hem de goals. Het is leuk om te zien hoe het publiek hier altijd meeleeft in Londen, in Engeland. Zit ook vlak op het veld en heeft gezien dat het 1-0 staat voor Fulham. Nu een achterbal, doeltrap voor Michailov. We zitten in de slotfase, Nu, ja, een minuutje of acht nog, van de eerste helft. een echt goede kans gezien voor FC Twente. En eigenlijk ook weinig echte kansen gezien voor Fulham. Eén doelpunt dus via Andy Johnson. Nu is het bal heel, dus een opzettelijke hensbal. Maar het spel gaat verder. Nu sluit hij dan toch. En omdat het een opzettelijke hensbal was... Is het... Brama die een gele kaart krijgt. Uh, de scheidsrechter deed het goed eerst. Daar maat kijken hoe het spel verder zou gaan. Kwam Vullum in balbezit. Dat was niet het geval. En dus krijgt Brama vanwege die hensbal een gele kaart. De bal ligt uh, voor de vrije trap net over de middencirkel. Dus dat uh, levert geen gevaar op. 1-0 de voorsprong Vollem. Uh, ik, uh, ik heb al verteld over Ruiz. Uh, overigens kwam daar vandaag in de krant nog een vervolg op. De Engelse boulevardpers. Want uh, Martin Jol had een beetje lacherig lach geroepen. Het uh, feit dat Ruiz niet wist dat hij niet mocht spelen. Want uh, anders uh, had hij waarschijnlijk niet getekend. Daar maakte de boulevardpers uh, een heel verhaal van. Van uh, Ruiz wist niet dat hij toen hij tekende niet mocht spelen. En dat was bewust gedaan door Martin Jol. Nou, allemaal van dat soort uh, onzin. Uh, Ruiz gaat uh, gewoon aanstaande zondag spelen tegen Manchester City. En deze bal is hoog overgeschoten door Steve Sitwell. Nee, het is helemaal geen bijzondere ploeg. Voelen weinig kansen lopen wat mensen warm aan de zijkant. Want die bank die mag er zijn. Met uh, Kelly, met Sanderos, met uh, Damien Duff bijvoorbeeld en Bobby Zamora. Maar die uh, mogen vooralsnog alleen warm lopen in dit heerlijke stadion. Onder goede temperaturen. Een graadje of 17, 18 onbewolkt aan de Theems. Balbezit voor Michailov die lang doet over de doeltrap. 38 minuten gespeeld. Twente, 1-08. Tegen AZ heeft niet heel veel moeite met uh, Malmö. Na 37,5 minuten is het 2-0. Elterdor en Elm, de laatste vanaf 11 meter, maakte de goals. Tegen de enige Zweedse ploeg die ooit een Europacup finale speelde. De huiskamer vraagt dan maar even, God, wanneer was dat ook weer? En tegen wie ook weer en waar? Het antwoord volgt dan straks. Paulsen heeft de bal en mag dan uh, gaan zoeken naar een oplossing vooruit. Dat wil hij best, maar draait het uiteindelijk toch weg. Omdat hij ziet dat Elterdor niet te bereiken is. En via Elm. Komt de bal naar de andere kant van het veld. goede trap hoor. Prachtig op het hoofd van Berends. Hij wil de bal eigenlijk terugkoppen naar Wernblo. Maar raakt de bal verkeerd. En zo kan Malmö verder met een ingooi. Die wordt dan bij Ricardino afgeleverd. De linkervleugelverdediger. Die is daar niet blij mee. Want het is daar heel druk. Verliest ook de bal omdat hij hem ver naar voren speelt. Er zit AZ makkelijk tussen. Via Marcellis. Marcellis gaat lopen. Kan de bal aan de buitenkant weer kwijt. Eltidor voor de goal. Maher voor de goal. Berens zijn man voorbij. Voorzet komt ook. Wordt weggekopt voor de voeten van Maher. Boom. Boom. 3-0. 3-0 voor AZ. Adam Maher. Het jonge talent is dan nu helemaal ontpopt En laat dat dan ook met een doelpunt zien... In deze Europa Cup wedstrijd. De blijdschap spat werkelijk van zijn gezicht af. En natuurlijk. Hij zorgt voor de 3-0 nadat het uitverdedigen van de Zweden op zijn zacht gezegd de wensen overlaat. De actie dus opnieuw van Berends aan de rechterkant. Wat is hij dan toch belangrijk? De voorzet gaat over Elti heen. Die staat bij de eerste paal. Maar als het uitverdedigen van Jansson wel heel zwak is en de bal zo voor de voeten komt van Maher kan Maher scoren. Dat is erg leuk voor dit jonge talent van AZ. 3-0 met nog maar 6 minuten te gaan in de eerste helft. En ja, na wat er allemaal gebeurde in de wedstrijd hier afgelopen weekend tegen Vitesse, vindt in Alkmaar ook helemaal niemand het gek. Dat je gewoon in de eerste helft al met uh, 3-0 voor staat. En hier bij Fulham, onder toezien oog van de trainer van Nottingham Forest. Dan zullen denken: Nottingham Forest, wat is dat nou. Doelpunt! Uh... Nee, ja, ja! Ha, ha, ha. Hij zit erin. FC Twente scoort met een beetje mazzel. Het is Luc de Jong. Die de bal op zijn hoofd krijgt. Ik ga zo dadelijk in de herhaling kijken. Want die bal komt echt uit het niets voor het doel. Uh, en dan uh, wordt die onderweg aangeraakt. Die bal, door een uh, speler van uh, Fulham. De voorzet van Rosales vanaf de rechterkant. Die wordt weggekopt. Zo lijkt het maar. Via paal en Schwarzen gaat de bal het doel in. En Luc de Jong krijgt de bal achter zijn naam. Een beetje mozzel. Maar dat mag je ook hebben. En wat een moment. Vijf minuten voor rust. Komt FC Twente op gelijke hoogte via Luc de Jong. Ah, Schwarzen baalt als een stekker. Maar dat geldt niet voor die 5.600 600 meegereisde Twente supporters. Die links van mij staan in een vak. En een bijzonder groot feest vieren. Eh, nog even over die trainer van Nottingham Forest waar ik over begon. Steve Claren, de, de, of de oude trainer van FC Twente is hier ook aanwezig op Craven Cottage... en zag dus zijn oude ploeg scoren. Balbezit voor Briggs. Uh, voor... Uh, Fulham. En Fulham uh, staat dus uh, nu op 1-1. Daar zullen ze niet blij mee zijn zo vlak voor rust. Martin Jol en de Zijnen. Maar het is uh, terecht. We hebben ook nog ondertussen een uh, kans gezien vlak voor dat doelpunt van uh, uh, onze grote vriend Willem Jansen die een schot uh, loste tussen wat benen door. En toen kon Schwarz nog met moeite redden. Maar nu lukte dat niet op de kopbal dus van uh, Luc de Jong. 1-1 de stand. En uh, Twente weer helemaal terug in de wedstrijd. Balbezit voor FC Twente achterin. Moet Douglas het ...voor het onzekere nemen door de bal over de zijlijn te trappen. Doet dat ook en dan is de inworp voor Grigera aan de rechterkant van het veld. Drie meter bij de hoekvlag vandaan. opletten geblazen voor FC Twente. De bal gaat weer naar Grigera via Murphy. Bal voor het doel. Het daar springt heel hoog. Wie was dat? Clint Dempsey. Maar Dempsey kan de bal niet koppen. Bal over de achterlijn. Michailov gaat de bal weer in het spel brengen. Maar prettig voor FC Twente. Dat ze op gelijke hoogte zijn gekomen tegen Volum. Volum FC Twente na 42 minuten. Te spelen. 1 -1. Het lijkt een Alkmaar dus uh, beslist met nog drie minuten te gaan in de eerste helft. AZ staat met 3-0 voor. Altidore 1-0. Elm vanaf 11 meter 2-0. En Adam Maher zo even 3-0. En dat ziet er dus uitstekend uit. Wat u nog te goed had was het antwoord op de huiskamervraag. Malmö FF, de enige Zweedse club die een Europacup finale speelde. Dat was in 1979 tegen Nottingham Forest. De finale ging verloren overigens. Verspeeld in München. Maar daarna is dat een Zweedse ploeg nooit meer gelukt. Maar toen dus wel. Want ik een voorstel dat overigens een jaar later de finale weer won. Toen van HSV voor de liefhebbers in Madrid, meen ik. Maar daar kunnen we het later nog eens uitgebreid over hebben. Viergever heeft de bal. En die heeft hij meegegeven aan eh, Moisande. Moisande naar nou Marcel is het publiek in alle staten hier. Omdat het eh, allemaal zo makkelijk oogt, zo makkelijk gaat. Er wordt goed gevoetbald door AZ, ook vanavond weer. En daar komen ze weer met de diepe bal. Elton door naar de bal toe. Dit keer heeft Dalin een keer het laatste woord. De doelman... Van Malmeu die het toch vooral om zich heen heeft zien gebeuren. Maar toch weinig antwoorden paraat had. Maar nu heeft hij de bal gevangen. 42 minuten op de klok. 3-0 is het bij AZ tegen Malmeu. Slotfase in Londen aan de Theems. 1-1 de stand bij Fulham tegen FC Twente. De klok heeft de 43 minuten al aangetikt. En her en der gaan al wat lampjes in de tribunes aan. 1-1 de stand. Dus de bal gaat de diepte in. Rosales begreep dat niet. De bal van Wiskrof. En dus kan Schwartzer. De bal oppikken in het eigen strafschopgriet. Overigens over finales gesproken. 2009-2010 Europa League finale. Daar stond uh, inderdaad Fulham in. Uh, Fulham dat nu in uh, balbezit is. Uh, altijd doorkomend in de Europa League. Vanwege fair play cups en uh, dat soort dingen. Sportieve ploeg. Maar niet vanwege de hoge standen op de ranglijst. Als Wissgrove de bal heeft. Kan hem meegeven. Doet het ook aan uh, de rechterkant. aan Tim Cornelissen. Cornelissen met de voorzet. Daar is het toch gevaarlijk. Want centraal vind ik... Uh, Volum centraal achterin. Zeker niet sterk. De kopbal van Luc de Jong was daar een voorbeeld van. Ook al eerder in de wedstrijd Luc de Jong. Die de bal goed in kon koppen. Nu levert het een hoekschop op. De tweede voor FC Twente. Ik heb er drie tot nu toe geteld voor Volum. Aan de rechterkant van het veld gaat die hoekschop genomen worden door Ola John. Ola John bij de eerste paal. Een beetje te laag op het hoofd van Dembele. En uh, dan uh, staat Dembele een beetje te, te, te pitten. Want uh, even kon Rosale is de bal weer oppikken. Of Ola John in dit geval. En gaat de bal wel via een Fulham speler over de zijlijn. Mag Tim Cornelissen gaan gooien. Zitten we in de laatste minuut voor rust. Zijn wat blessures geweest. Dus wat oponthoud. Ik denk een minuutje extra tijd zullen we er wel bij gaan krijgen. Gegooid door Cornelis naar Rosales. Rosales geeft die bal maar weer voor het doel. Doet hij niet. Speelt hem breed op Brama. Brama probeert dan voor het doel te brengen. Hij raakt bijna de bal kwijt. Maar door goed werk van hemzelf. Uh, Herovert uh, Twente balbezit. En gaat Cornelis een uitstekende kopbal geven op Rosalis. Randschapsgebied probeert te schieten. Doet dat ook, maar schiet de bal tegen Hangerland aan. En dan uh, is er weer wat uh, overwicht voor uh, FC Twente. En dan zegt de scheidsrechter: er wat blessures. We gaan helemaal niks erbij tellen. 45 minuten is 45 minuten. Een matig applausje van het Fulham publiek. Want we gaan rusten bij een 1-1 stand tussen Fulham en Twente. Doelpuntenmakers Johnson in de 19e En Luc de Jong in de 41ste minuut. De laatste seconde van de eerste helft in uh, Alkmaar 3-0 voor AZ. Nog even over die huiskamervraag. Ik had er wel even bij moeten zeggen dat het om de Europa Cup 1 ging. Maar vooruit. Uh, Ricardinho aan de bal. Ricardinho voor Malmö. En die kan uh, de bal kwijt bij Pikalski op het middenveld. Die loopt nu met een beweging wel handig langs de tegenstander. Zijn coach staat langs de kant te gebaren en zegt uh, duurt allemaal wat te lang. Vincent dan aangespeeld en aan de rechterkant Hamad. En dan dus op zoek naar de spitsen, maar die worden niet bereikt omdat de baas in de richting... ...van die spitsen onderschept wordt door Elm. uitverdediger van AZ laat dan ook een keer te wensen over. En leidt de ploeg uit Alkmaar ogenblikkelijk weer balverlies. De vierde official geeft intussen aan dat er één minuut extra tijd bij komt. En als u dat niet had gezien op de radio, wat ik me goed kan voorstellen... ...dan hebben we daar ook nog een spieker voor om dat nog eens te onderstrepen. En komt Malmö nog een keer. Wil de ploeg uit Tweede nog wat van de wedstrijd maken... ...dan zal het in ieder geval een keer moeten scoren. Oh, Maher met een mooie beweging nu. Tegenstander glijdt weg, trapt erin. Dan komt er een opening naar El aan de rechterkant van het veld. En Verspeelt AZ daar de bal. Maar is er even daarvoor op. Maher, nadat hij de paas verstuurd had, een overtreding gemaakt. Dat heeft de scheidsrechter gezien. En Op het moment dat bleek dat er geen voordeel voor AZ ontstond. Dus dan sluit hij er dus toch nog maar voor te fluiten. En dat doet hij goed. En uh, Elm gaat die vrij schot nemen. Die ligt net voor de middenlijn. Gaat naar Holmen. Aan de linkerkant is Palsen weer doorgelopen. Altijd door staat al te gebaren en zegt kom maar hier. dan komt de bal in de handen van de keeper. Daar kan dan van de AZ aanvallers eigenlijk niemand wat mee. Doelman loopt twee stappen zijn doel uit en heeft de bal te pakken. En zo mag men in Zweden nog één keer hopen op een aanval. Nog één keer hopen op Larsson en Ranegi. De twee aanvallen staan voorin die we dus nauwelijks hebben gezien. En dat gaat in de eerste helft niet meer gebeuren ook. Want het is rust. Knap en goed wat AZ heeft laten zien in het eerste stuk van deze wedstrijd. Altidor, Elm en Maher scoorden 1-0, 2-0, 3-0. Diesel met Salsolita Summer Night. Wij gaan naar Eindhoven. En daar staat Ronald van der Geer met de winnende coach, Fred Rutte. Ben je tevreden naar deze 1-0 overwinning? Ja, ik, als, je, als je staat in een Europees verband en je zit in een pool en je speelt thuis, moet je drie punten pakken. Hebben we gedaan. Ik denk met één helft denk ik. Zeer accept acceptabel voetbal. We hebben tegenstander niet laten voetballen. En, uh, en de tweede helft was wat... Uh, ja, de ruimtes tussen de linies werden wat groter. En uh, ja, ondanks dat denk ik dat we ja, eigenlijk geen moment in echte grote problemen zijn geweest. Is dat je enige kanttekening na deze avond, die tweede helft? En heb je daar ook een oorzaak voor? Nou, ja, kijk, in de eerste helft moet je misschien nog wat, wat doortastender zijn ten aanzien van, het, uh, van de kansen die je krijgt. Ja, dat je die dan maakt. En, uh, ik denk dat uh, ja, dat zou je misschien uh, mee kunnen nemen... Maar voor de rest gaat het uiteindelijk hard om resultaat En dat is het allerbelangrijkste. Dus je zegt, die, die ruimtes worden groter hè? In, in de tweede helft. Dat is een kritische kanttekening die je maakt. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Ja, dat komt eigenlijk een beetje omdat... Namelijk, kijk, dit team wil, wil, wil zo graag die goal maken. En, en dat zit namelijk uh, ingesloten in het type voetballers. En als we de ballen hebben, dan willen ze ook... Als een raket willen ze naar voren. En ja, dan de aansluiting die, dan, die er dan moet zijn van, uh, van de laatste linie. Als je voorin heel veel van dat soort momenten. En je leidt hem weer balverlies, ja, dan heb je niet eens tijd om aan te sluiten. En daardoor worden die ruimtes wat groter. Ik heb dat geprobeerd uh, te herstellen. Ik denk dat het wel aardig is gegaan. Door een, uh, een middenvelder te brengen die wat minder aanvallend is... En, en dat, dat pakt hij denk ik wel goed uit. Ja, zo'n beluister, denk ik wel eens. Is dat ook jonge omzonderheid dan? Ja, want daar is het ook mee te maken. Het is en-en. Het, het type spelers willen alleen maar naar voren. Als ik zie dat de drive, zoals Kevin Schroopman, die wil maar naar voren. En, en soms vraagt een wedstrijd iets anders. En dat is namelijk om, om meer vanuit de controle en dan toch nog die goal te maken. Nou, en de tweede helft, ja, het zou heel erg... Goed zijn geweest en uh, die laatste kans dacht ik van, uh, van Manelef. Als die er dan in gaat, dan wordt het 2-0 en dan, dan kun je nog meer tevreden zijn, denk ik. Tevreden wel, tot slot over het heel blijven, denk ik. En een redelijk gevoel richting Eilers? Nou, maar dat, dat gevoel, uh, als je, als je, ik denk zeker de eerste half uur als je hem zag spelen. Dat gevoel is wel goed. Daar, daar, daar markeert niks, mee, niks aan. Dus uh, dat vertrouwen is er ook. En, uh, ja, en dan moet dit er alleen maar helpen in, in uh, een echte topwedstrijd. Even heeft het andere tussenstand. In de groep van AZ zijn ook Austria Wien en metalist Garkiv bezig. Het is 1-0 voor Austria. En in de groep van Twente speelt Wisla Krakow tegen Odense. Dus uh, de stand 0-1. Andere tussenstanden in andere pools. Club Brugge tegen Manibor. 2 tegen 0. Birmingham City tegen Sporting Braga, 0-1. Atletico Madrid tegen Celtic, 1-0. Celtic dus toch mee mogen doen, ondanks protesten van Sion. Stelboekarest tegen Schalke met Huntelaar, 0-0. Althans, ik neem aan Huntelaar... Anderleg tegen AEK Athene. Dat is een aardige tussenstand. 3 tegen 1. Na het nieuws uh, gaan wij natuurlijk weer verder met uh, de tweede helft van de wedstrijden... tussen uh, AZ en Malmö en Fulham, Fulham en Twente. PSV won eerder op de avond. AZ staat ruim voor. En ik heb zo'n gevoel dat het wel eens een mooi Nederlands avondje geworden worden... dat ook Twente met de volle winst weg gaat komen uit Londen. Je weet het maar nooit. We zijn er terug na Nieuws en Ster. Tot zo.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 Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Hoger opgeleide dating: nu ook voor de smartphone. M.Imatching.nl Dit is Radio 1.